De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ziet nog geen aanleiding het dreigingsniveau voor Nederland te verhogen. Het dreigingsniveau is al sinds december vorig jaar beperkt. Dat betekent dat de kans op een terreuraanslag betrekkelijk gering is, maar zeker niet geheel is uit te sluiten. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië waarschuwden hun burgers vandaag voor een verhoogde kans op aanslagen in Europa. Het zou onder meer gaan om het openbaar vervoer en toeristische trekpleisters. De Amerikanen noemden geen specifieke landen en doelen. De Britten zeggen dat vooral in Duitsland en Frankrijk de kans op een aanslag hoog is. In het Sauerland in Duitsland zijn 33 bewoners van een verzorgingshuis bij een brand gewond geraakt. In het tehuis in de plaats Meunenzee wonen in totaal 73 bejaarden. Het is nog onduidelijk hoeveel gewonden voor behandeling naar het ziekenhuis moesten. De brand ontstond in de kamer van een van de bewoners. De Duitse brandweer vermoedt dat de oorzaak een ontplofte televisie is. Voor het eerst in 430 jaar is het beeld Onze Lieve Vrouwen van Leeuwarden in een processie meegedragen. De processie is onderdeel van de Mariamaand, die wordt gehouden door de Titus Brandsma parochie in de Friese hoofdstad. Rond 1510 ontstond er een cultus rond het Mariabeeld. Tot 1580, het jaar waarin het katholicisme in Friesland werd verboden, speelde het beeld een belangrijke rol in het kerkelijk leven in Leeuwarden. In New Delhi heeft Prins Charles de 19e gemene bestspelen geopend. Dat gebeurde aan het eind van een drie uur durende openingsceremonie... waarin de Indiase geschiedenis werd uitgebeeld. Er waren 60.000 genodigden in het Nero stadion in New Delhi. Tijdens het sportevenement zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Er is een politiemacht van 100.000 man in de Indiase hoofdstad. Aan de gemene bestspelen doen bijna 7.000 atleten mee uit 71 landen... die een band hebben of hadden met Groot-Brittannië. Het weer. Het is bewolkt, maar droog. Morgen en dinsdag meer wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en met 19 tot 23 graden is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleefd het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. Met nu. Inspiratieradio. I'm Goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms. En mijn naam is Marjo van der Linde. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek vanavond wordt verzorgd door Rob Spruit. De gasten van vanavond is Hanneke Hoppenbrouwer. Zij heeft een eigen praktijk voor healing en advies. Tevens kennen we haar van Astro TV. Hanneke is onder andere astrologe. Ze, uh, ze heeft als sterrenbeeld kreeft en is hemelwandelaar. Wat het allemaal is, dat uh, weten we nog wel uit andere uitzendingen. De Maya astrologie. Hanneke houdt zich bezig met de heilige geometrie. Magnetiseren en geeft cursussen in het duiden van uh, de tarotkaarten. In uh, Vijf Huizen en Monster. Waar ze ook praktijken heeft. Hanneke organiseert ook reizen, onder andere naar Egypte. Maar we gaan het nu hebben over iets geheel nieuws... en dat is namelijk de nieuwe aardefrequenties, de DNA-frequenties. Welkom, Hanneke. Dank je wel. Goedenavond. Um, nou ja, Mario is vanavond de medepresentatrice. We hebben haar net al een beetje gehoord... en zij is eigenlijk de vaste medepresentatrice... bij de uitzendingen van Inspiratieradio. Welkom, Mario. Welkom, luisteraars, Hanneke en Herman. Nou, we gaan het vanavond hebben over uh, wat is DNA-frequentie? Wat heeft 2012 ermee te maken... Ja, Richard, 2012. Het blijft terugkomen in onze uitzendingen. Ik hoor het je al denken. Wat voor invloed hebben de dna frequenties op de chakras en wie is Hanneke Hoppenbrouwer? En natuurlijk besluiten we weer met een mooie tekst, voorgelezen, uitgekozen en dit keer ook geschreven door onze gasten van vanavond. Maar we beginnen nu eerst met een muzieknummertje en dat is Message to my Girl van Split Z. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gasten Hanneke Hoppenbrouwer. Zij houdt zich bezig met edelstenen, tarotkaarten, healing, magnetiseren... en de laatste tijd ook met de nieuwe aarde-energie, DNA-frequenties, remedies. Dit laatste doet Hanneke echter niet alleen. Het is een onderdeel van een collectief, samen met Wilka Zelders en Daniel... Maison? Klopt helemaal. Mensen, Oké, okay. ja. ik wist niet de naam uit te spreken. Hanneke, wat houdt het allemaal precies in? Wie zijn jullie en wat gaan jullie precies doen? Dus laten we gewoon maar bij het begin beginnen. Um, wat is dna frequentie? DNA-frequenties uh, DNA is een afkorting voor de nieuwe aardefrequenties. Nou, de nieuwe aardefrequenties bestaan uit twaalf foto's, hologrammen en bijbehorende energieremedies die de mens helpt in de transformatie naar... 2012. We zitten op dit moment met z'n allen in de derde dimensie en men zegt dat de aarde vanaf 2012 gaat resoneren in de vijfde dimensie. Dus de aarde is haar trainingsfrequentie aan het verhogen. Nou, mensen kunnen daar klachten in. Um, voelen, klachten in meemaken. Bijvoorbeeld als je met spiritualiteit bezig bent... en je bent heel erg gevoelig voor energie... dan merk je ook dat de aarde aan het veranderen is... en dat je daar eventueel fysieke klachten... maar ook emotionele klachten in kunt ervaren. Zoals bijvoorbeeld uh, slecht slapen, uh, oorzuizingen, uh, uh, hoofdpijnen. Vooral de kinderen die nu geboren worden, die gaves hebben... dus de zogenoemde nieuwe tijdskinderen... ervaren dat heel erg sterk. Nou, dit, de foto's, de hologrammen en de remedies... is een manier om die transformatieklachten te verzachten. Je moet je zo voorstellen dat alles energie is. Wij bestaan uit energie, maar ook de bomen, de bloemen, de planten... zelfs de stenen, de gebouwen, alles wat je om je heen ziet is energie. En op het moment dat de aarde rond mijn leven... Haar trainingsfrequentie verhoogt, verandert onze energie daarin mee. Alleen dat kan soms gepaard gaan dus met verschillende klachten. En dit project helpt dus om die klachten zo soepel mogelijk te transformeren en je als het ware eigenlijk erdoorheen doorheen te laten glijden. En, en hoe werkt dat dan? Maak je dan foto's van die persoon? Um, in principe is het zo dat de persoon op uh, consult komt bij een therapeut. En um, de therapeuten gaan die daarvoor openstaan opgeleid worden alvorens ze met deze energie uh, kunnen gaan werken. En uh, de therapeut zal zodoende aanvoelen naar aanleiding van het klachtenpatroon van de cliënt. Wat ze kan ingaan zetten daarvoor. De verschillende remedies bestaan uit 12 in totaal. En uh, die twaalf is een soort van volgorde die leidt naar een zijn, een staat van zijn. En alles wat daartussen ligt van loslaten, dingen geboren laten worden... kies je voor jezelf, je authenticiteit gaan uitvoeren... Uh, het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Al dit soort aspecten komen aan bod binnen die remedies... en zodoende kunnen ze dus ingezet worden... Bij uh, een, iemand die het moeilijk vindt om los te laten. Of iemand die juist net even te veel uh, doortastingsvermogen heeft. En daardoor te weinig doorlevingsvermogen heeft. Dus die dingen kun je allemaal in balans brengen. Waardoor je als het ware er doorheen glijdt. Dus er hoeft geen foto genomen te worden. Oké, okay, maar je zegt twaalf remedies, maar het zijn ook twaalf foto's, begrijp ik? Twaalf foto's en twaalf hologrammen. Oké. Okay. En kun je die door elkaar heen gebruiken. Dus kun je remedie 1 gebruiken met foto 6 en met. Uh... Hologram uh, 12, zeg maar iets. Ja, in principe is het zo. Er zijn dus 12 foto's van de plekken waar de remedies zijn gemaakt. Er zijn 12 energiehologrammen. En uh, allereerst een beetje uh, voorgrondinformatie. De foto is uh, driedimensionaal, uiteraard, zoals wij hier ook op dit moment uh, de dingen zien en beleven. De energiehologrammen zijn een multidimensionale werkelijkheid. Dus die laten de blauwdruk van de energie. ...frequentie zien van de energietrilling. Daardoor um, ervaart de een bijvoorbeeld op dit moment nog meer bij een foto... ...afhankelijk van in welke positie je op dit moment bevindt... ...en in welke levensfase je op dit moment zit. Okay. Terwijl uh, de 1 weer heel erg veel heeft, juist met dat energiehologram. En je kan ze absoluut door elkaar heen gebruiken. Er wordt ook een soort tarotkaartenset van gemaakt, als het ware, waardoor je er naar kan kijken. Je kan er een glas water op zetten, waardoor de trilling wordt opgenomen. Mensen ervaren allerlei verschillende soorten dingen daarbij. En je kan dus de remedies tot je gaan nemen. En zodoende zal je merken dat je de remedie beklijft, als het ware. En je dus door die uh, blokkade heen schiet. En het is een samenwerkingscollectief. Hoe ben je er eigenlijk toegekomen om dat samen met Wilka Zelders dan en Daniel, de fotograaf, ja. zijn achternaam was weer even moeilijk, uh, te gaan doen. Ik bedoel, waar kennen jullie elkaar van? Um, ja, dat wordt allemaal zo op je pad gestuurd als het ware. Ik uh, ben allereerst bij een medium terechtgekomen in Rotterdam. En dat was eigenlijk voor een jaarprognose. Veel uh, bekende mensen die ik, uh, waar ik mee omga, die gaan daar naartoe. En die zeiden tegen mij, Hanneke dat is goed voor je, ga daar maar eens een keer heen, eens even kijken wat jouw jaarprognose is. Ik was toen net mijn praktijk gestart en ik dacht bij mezelf, ja ik wil best wel eens weten hoe dat verder gaat lopen en wat ik allemaal kan verwachten. Nou, Zij zei tegen mij dat er via mij informatie binnen zou komen, dat ik als ware als channel zou dienen en dat ik iets zou mogen gaan betekenen voor de mensheid. En niet alleen door middel van mijn praktijk, maar door echt iets te gaan opstarten. Ik ben daar rustig voor gaan zitten, ze zei ook tegen mij, 'Nou, je mag iedere dag je bewustzijnsindrukken gaan opschrijven, als het ware een dagboekje. En dan zal je vanzelf merken dat er via jouw pen op papier informatie komt waarvan je weet dat het niet in jouw hoofd beslagen <coughs> excuses ligt. Maar dat het echt bij jou binnenkomt als zijnde iets waar je wat mee kunt. Nou, mijn droom was al jaren een eigen tarotdeck creëren. Dat wil ik heel erg graag. Ik ben al 15 jaar tarotist, geef daar ook les in. En ik wilde heel graag zelf kaarten ontwikkelen, maar het liefst met echte foto's. En ik dacht nog bij mezelf, oh, misschien is dat wel informatie die ik kan gebruiken om een tarotdek te maken. En na een aantal maanden kwam er dus steeds stapsgewijs informatie binnen. En ik had al door dat het met twaalf verschillende dingen te maken had. Wat precies wist ik niet, maar ik kreeg wel te horen, hé, hey, dit is het tijdperk richting 2012, de veranderingen die daarin zitten... en alles wat er staat te gebeuren. Toen had ik meteen al door... ik heb een fotograaf nodig. Nou, als het ware heb ik die besteld... om het maar tussen aanhalingstekens mm -hmm. te zeggen. En het universum stuurde mij ook een fotograaf... een aantal maanden later op mijn pad. Tijdens een van de toneelvoorstellingen bij de groep... waar ik op dat moment zat, maakte hij de foto's. En ik heb hem dat voorgelegd. Hij was meteen enthousiast. heeft mij ook toegezegd... Terug te reizen naar Frankrijk, het Qatarig gebied waar hè? dit allemaal gemaakt is. En um, hij heeft de plekken weer gevoeld en doorgekregen waar hij de foto's moest maken. Oké, okay, maar je zei die remedies zijn gemaakt op de plekken van de foto's. Ja. Ben jij dus met hem samen gegaan? Eerst zijn de foto's gecreëerd en toen was ben jij daarna naar die plek gegaan. Ja, en daarna kwam ik Wilka tegen. Okay, maar want ik, ik voelde al dat het niet voldoende was. Oké, okay, maar ik ga weer even terug naar die ja. fotograaf en die plek. Wat doe je dan op die plek? Ik bedoel, een pakje water wat er stroomt? of Wat, wat zijn die remedies? Wat, wat, wat, wat, wat moet ik me daarvoor stellen? Wil je eerst weer meer weten over de foto nog of over de remedies maken? De volgorde maakt me niet uit. Oké, okay. nou, ik begin even bij de foto's. Uh, de informatie die ik had was inmiddels al vrij duidelijk opgedeeld in twaalf secties... En uh, de informatie die daarbij hoorde, dus wat die frequenties deden, dat was mij al bekend. Ik heb dat aan Daniel voorgelegd okay. en uh, wij zijn met z'n tweeën gaan zitten en op gevoel in de auto gestapt en gaan rijden. En we werden als het ware naar de plek gestuurd, waar uiteindelijk dus de foto ook gemaakt is. En Daniel wist exact waar hij moest zijn. Dat is weer zijn stukje, dat kreeg hij weer door. Toen zijn de foto's gemaakt en toen kreeg ik te horen... je mag anderhalf, twee maanden later terug... om op die plek dus inderdaad de remedies te maken. Nu kom ik dus daarop, hoe maak maken van de remedies. De remedies bestaan heel simpel uit brandy, om het goed te houden. En Evian, water. Dus ik ben daar gewoon uh, naar de supermarkt gegaan... Ik heb heel veel brandy ingeslagen om natuurlijk zoveel mogelijk op alcohol te zetten. Anders bederft, anders bederft het. het ja, okay. En water, want zoals we misschien wel weten allemaal, of de luisteraars. Water neemt energie over. Ja, denk maar aan die fotograaf, die Japaner. Hè? Die, die... Ja, Emoto inderdaad. Ja, precies. Die dus uh, um, water heeft beplakt met teksten die zowel mooi zijn als negatief, als negatief ja. zijn. Ja. En je ziet de waterkristallen ook daadwerkelijk veranderen. Ja. Um, een aantal van die flessen dus moedertinctuur, die heb ik in het midden neergezet van de plek. Dat werd aangestuurd en dan wordt het hele proces in gang gezet. Oké, okay, mooi. We willen er zo nog veel meer over horen, maar we gaan nu eerst naar een, uh, een ander nummer, een muzieknummer. Dat is uh, even kijken, dat mag je zelf aankondigen, joh. Kijk, dat is deze. Ah, Don Henley, Boys of Summer. Ja, ik heb dat uitgezocht omdat ik allereerst heel erg fan ben van in de jaren tachtig. Dus de muziek uit die tijd spreekt me enorm aan. Verder vind ik Boys of Summer een bepaalde um, metaforen hebben. Die te maken hebben met denken dat je iets hebt waar je helemaal lyrisch van bent. En dan ook de vergankelijkheid daarin zien. En hij zingt daar ook over. Maar ik, volgens mij kan je dat op meerdere manieren bekijken. Dus vandaar dit nummer. Oké, okay, we gaan luisteren. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Hanneke Hoppenbrouwer. En we hebben het over de nieuwe aardefrequenties... die als DNA-remedies op de markt gebracht gaan worden... en die door Hanneke zijn ontwikkeld. Ja, Hanneke, uh, uh, hoe uh, breng je die DNA-frequenties dan naar buiten toe? Nou, um, allereerst, DNA-frequenties bestaan dus uit brandy en bronwater. En het is dus de bedoeling dat deze worden ingenomen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten bloesemremedies op de markt. Nou, die zou ik niet allemaal gaan noemen hier in de uitzending. En je kan het een beetje daarmee vergelijken, behalve dan dat er geen edelsteenblauwdrukken of bloesems in die remedies zitten. Maar het is dus puur een. Trilling die er in het flesje zit. En oh, het die... zit in een flesje, dus dat, dat begreep ja, juist, ik dat zijn dus eigenlijk niet. Zeg maar de moedertincturen zijn brandy met Evian en in het flesje, dus wat mensen tot zich gaan nemen, komt weer die brandy, zoals ook eigenlijk alle andere homeopathische middelen op de markt, op alcohol staan om het goed te houden. En het is dus een energietrilling. En die trilling zit in die brandy en water, zeg maar even vermengd en die haal je er met een pipet uit. En die haal je er met een pipet uit. Dus okay. dat komt zeg maar in twaalf flesjes en die komen bij een therapeut die het in zijn praktijk gebruikt. Of die komen terecht bij mensen die gewoon sowieso want daar is het ook voor met spiritualiteit bezig zijn en voelen dat dit voor hun een steun in de rug is. Omdat die uh, trillingen dus eigenlijk de weg naar 2012 representeren en dus ingenomen kunnen worden om de transformatieklachten te verminderen. En dan, krijg je dat alleen via de therapeut of kan je dat gewoon kopen? In eerste instantie dacht ik dat uh, het zo zou moeten zijn dat de therapeuten worden opgeleid om hiermee te mogen werken. Inmiddels uh, zijn we zover dat uh, na introductie hiervan op het Healing Garden Festival afgelopen mei. en op het Eigen Tijdsfestival afgelopen juni. we een workshop hebben gegeven. En dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in deze remedies. dat het waarschijnlijk voor een veel breder publiek gewoon beschikbaar zal zijn. Dit op de markt komt en dat iedereen die hiermee wil werken het gewoon mag kopen. Ik was erbij op het Eigen Tijds festival en ik moet zeggen, er was heel veel belangstelling. Ja. En ik vond ook heel mooi de techniek. Want ik had nog het idee dat je het met de pet op je tong moest laten vallen of zo. Ja. Maar je doet het dus in een glas water. Klopt. En dat glas water zet je op een foto. Dat is dan zo'n foto van Daniel. Bijvoorbeeld, dan, dan gaat het werken? En dan gaat het werken. Of op de uh, uh, hologram van Wilka. Wilka. Maar in principe kan je het ook zonder de hologram en zonder de foto gewoon innemen. Want de foto en het hologram representeren wat er in het flesje zit. Dus eigenlijk is de inhoud van het flesje wordt zichtbaar gemaakt op een foto en een hologram. Waardoor je door middel van verschillende ingangen kan zien waar het over gaat. Vind je het niet eng dat jij iets op de markt zet wat iemand in moet nemen? Ik heb daar ook heel lang over nagedacht. Aan de andere kant is dit zo tot mij gekomen. Dan heb ik deze opdracht ook gekregen en heb ik hem uitgevoerd. Uiteraard ben ik ook druk bezig geweest met allerlei instanties die hiermee te maken hebben. En heb ik informatie ingewonnen over hoe dat allemaal werkt. En in principe ben ik 100 zeker dat dit veilig is om in te nemen. Maar ik ben geen arts en dat zal ik ook nooit claimen te zijn. Laat ik dat sowieso vooropstellen, überhaupt in mijn hele praktijk. Oh, ik hoor nu opeens astro-tv. <laughs> ik ben geen arts, dus oké. Okay. Nee, maar het is altijd goed om nog ja, even te noemen. Nee, het is een dat steun is. in de rug, maar het is nooit vervanging voor. Nee, oké. Okay. Um, een hele andere vraag. Bij DNA denk ik dus aan de menselijke DNA, zeg maar. En ja. deze DNA staat voor de nieuwe aarde aardefrequenties. Um, ja. Het heeft ook met chakras te maken. Kun Klopt. je daar iets over zeggen? Nou, wij bestaan uit energie. Alles bestaat uit energie. De heilige geometrie, je hebt het aan het ja, begin van de uitzending al heel, even genoemd. Heel interessant, ja. De vijf vormen, de isocaeder, de octaeder. Nou, ik zal ze niet allemaal noemen. vond het al moeilijk I genoeg. <laughs> Dogecaeder, jij kan nog even doorgaan. Die vijf vormen, alles wat op de aarde geschapen is, bestaan uit een van die vijf vormen. Nou, dit gaat alweer een stapje verder dan dat. En um, ik ben even helemaal je vraag kwijt, wat erg. Over nou, de DNA ja, en de, de chakras. DNA. Ja, klopt. Ja. Omdat wij het energiebestaan en je gaat ook een frequentie tot je nemen, als het ware. Dit beklijft. Zoals alle remedies die op de markt staan, die beklijven. Als je dat langer inneemt, gaat dat in je systeem zitten. Dus ik claim niet dat ons DNA verandert met deze middelen. Maar alles wat beklijft, doet natuurlijk daadwerkelijk wel iets met je cellen en met je systeem. En je krijgt een positieve trilling toegevoegd. En je krijgt een positieve trilling toegevoegd. Dus de chakras die draaien, die... ...worden meer geactiveerd, waardoor ze een volgend chakra ook weer losser maken. Klopt, inderdaad. En dan zet je het hele stelsel ja. in werking. Ja, je dus brengt het... inderdaad alles weer opnieuw in balans daarmee. Ja, aan dat mee. is mooi. Ja. Ja. Ik kijk even naar Rob in verband met de muziek. Er is iets over de Dutch Swing College, ja, geloof het, ik. Ja, het, het, het is er zover. Um, uh, we gaan uh, een nummer draaien van uh, de Dutch Swing uh, College Band. En uh, de Dutch Swing College Band is uh, met een uh, enorme comeback uh, bezig. En uh, ze hebben wat uh, nieuwe mensen aangetrokken, waaronder een, uh, een 24-jarige jongen die, uh, uh, die trompetist uh, is. Dus uh, erg leuk allemaal. En um, de Dustin College Band bestaat dit jaar uh, 65 jaar. In mei hebben ze een uh, feestje gevierd in de Anton Philipszaal in, uh, in Den Haag. was uh, allemaal heel gezellig en uh, heel leuk. En uh, nou goed, aan het volgende nummer, Jump In At Session, uh, hoor je precies uh, waarom die muziek uh, zo leuk is. Goedenavond luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Hanneke Hoppenbrouwer. Hanneke, vertel eens, je gaat mensen dus opleiden om uh, die DNA frequenties bij zichzelf en bij anderen te gaan gebruiken. Um, maar is het voor iedereen uh, toegankelijk uh, dat er geen verwarring ontstaat? Uh, begrijp wat de vraag gaat worden? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. In principe gaan wij ervan uit, ga ik ervan uit, dat de mensen die hier interesse in hebben en die dat dus van binnenuit voelen, ja. die dit verhaal horen of mijn website lezen of uh, binnenkort de DNA frequenties website gaan bekijken, dat die het gevoel hebben van oké, okay, dit resoneert bij mij, dit doet iets bij mij en dan is het geschikt voor jou. Ik uh, weet wel van mezelf, want ik ben echt een hele grote fan... van allerlei verschillende soorten remedies... die ik ook in de praktijk gebruik. Dat bij de ene set remedies die er op de markt staat... want het zijn er nogal wat... heb je het gevoel van, ja, dit past bij mij. Hiermee wil ik werken. En bij de andere set denk je, oké, okay, prachtig. Maar dat is, maar is niet, niet ding, voor mij weggelegd. Ja. En ik ga er gewoon helemaal van uit dat het hiermee ook zo werkt. Dus het is niet alleen toegankelijk voor therapeuten. Het is toegankelijk voor mensen die het gevoel hebben van binnenuit... Hier kan ik iets mee. Dit is mijn ding. En hier wil ik meer over weten. En daarom ga je ermee op tournee. En daarom ga ik ermee op tournee. Klopt en, helemaal. En dat ga je samen doen met Wilka? Of ga ja. je apart lezingen doen? Of? Nou, in principe is het zo dat we... Als het helemaal klaar is... Dat we uit willen in een galerie... Waarbij de twaalf foto's en de twaalf hologrammen... Allemaal bij elkaar komen te hangen. En waarbij je dus ook met de remedies... Dus met de vloeistof... Ja. Aan de gang kunt en dingen kunt uitproberen. En... Um, ja, daarna hopen we natuurlijk uh, dat we mensen enthousiast hebben en gaan we ook zeker het land door om lezingen te houden, hier meer over te vertellen en workshops te geven. En dan zal dit uh, inclusief natuurlijk een boek met uitleg, alle hologrammen, maar ook de kaartenset, dus de foto's en de hologrammen met de druppeltjes, verkrijgbaar zijn in de winkel voor iedereen. Dat gaat heel mooi worden, denk ik. Dat gaat zeker heel mooi worden. Ja, ja. Uh, de fotograaf kom ik even op. Terug, Daniel, ja. die uh, gaat zich in zoverre uh, een beetje ja, niet terugtrekken. Want hij blijft er continu bij betrokken. Zeker. Maar hij heeft ook andere werkzaamheden. Hij gaat een boek uitgeven. Weet ja. jij daar iets van? Kun je ja. iets Daniel vertellen? Daniel is bezig met sterrenchefs. En sterrenchefs, dat is een project van hem waarbij hij alleen maar... De koks, dus de chefs uh, in Nederland. Maar ik geloof dat het nu zelfs verder gaat naar Vlaanderen ook. We hebben het over koken nu. We hebben het oh, over okay, koken. Ja. Dat hij een foto neemt van deze um, chefs. Die dus alleen maar een ster hebben. En um, in combinatie met eten. Dus je ziet echt een portret van de chef. In combinatie met een ingrediënt. Het okay. gaat van een kreeft to tot een spruitje. Tot noem allemaal maar op. Het is prachtig geworden. Nou, Hij zit ook al helemaal in... Het moment van het publiceren van het boek. Ja. Dus. Uh, ja, ik geef dit aan ziet omdat ik dus anders. weet dat ja. jij met Wilka samen die lezingen ja. door het land gaat doen. En dat Daniel zich dus. ...op zijn ja. boek gaat concentreren. Nou, voor Daniel was dit ook heerlijk om aan mee te werken... ...maar hij heeft veel meer interessegebieden... ...dan ja. alleen maar de spirituele wereld. Dus Sterrenchefs is daar een van. Maar hij reist ook heel graag door Afrika. Bijvoorbeeld, maakt dan foto's van mensen in uh, bijvoorbeeld Mali. En dat is ook weer een van zijn passies. Weer de ziel van die persoon. Ook al zijn ze bijvoorbeeld gesluierd naar voren halen. Okay. Dus uh, wat dat betreft doet hij heel veel meer... ...dan alleen uh, de spirituele kant. Goed, ja, nou ja, ik denk. Ik ja. gooi hem er even nee, in. Je landen, hebt hem en, ja, ja, ja. Um, wanneer komt het uit? Wanneer komt het op de markt? Ik hoop dat het op de markt komt vanaf oh, februari-maart volgend jaar. Maar iedereen uh, kan daar uh, natuurlijk van op de hoogte worden gehouden via de website www.dnafrequenties.com. Op dit moment is een ander maatje van mij uit het collectief Antal bezig. alle... Prachtige kunstwerken, dus de foto's en de remedies op de site neer te zetten. En um, deze week gaat dat helemaal in orde komen en klaarkomen. Dus dan kun je er meer over lezen. En via die site ga ik iedereen op de hoogte houden. Dus ik zou zeggen, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Gaan we doen. Wil je het nog één keer noemen? www.dnafrequenties.com Oké, okay, dan gaan we nu weer naar een muziekje. Ja, het volgende muziekstuk dat ik heb uitgezocht... is van de Alan Parsons Project en dat heet Mama Gamma. En um, dit nummer werd in de jaren tachtig ook erg veel gebruikt als achtergrondmuziek tijdens een documentaire. Ik vind het een beetje de ritme van het leven voorstellen met Ulse ups en downs daarin, dus vandaar dat ik het heb uitgezocht. Stras, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Hanneke Hoppenbrouwer. Ze houdt zich vanaf haar zestiende al bezig met tarot en heeft zichzelf steeds verder ontwikkeld in het spirituele. Wat betekent spiritualiteit voor jou? Spiritualiteit betekent voor mij buiten je kaders durven denken en jezelf en het leven vragen durven stellen. Dus niet alleen maar je wierookje en je kaarsje branden, wat ook heerlijk is. Maar ook echt daadwerkelijk bezig zijn met waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dus niet alles voor lief nemen. En daardoor dienen zich dus weer mogelijkheden aan, want dan gaat je bewustzijn zich ontwikkelen. Dat is wat wij bedoelen met geaarde spiritualiteit. Beide beentjes op de grond, maar toch. Ja, voor mij is ook uh, spiritualiteit belangrijk om het hier en nu te houden, want... Als je er niks mee kan in het hier en nu, dan is het ook eigenlijk niet zo hard. Dus feitelijk zeg jij, ik ben de belever van de beleving in het hier en nu. Ja, dat klopt. Mooi, Mooi gezegd, ja. Herman. Ja, ja, Die onthouding. Af en toe ik. heb ik mijn moeder. Ja, het is <laughs> ja, dus in hier en nu. Maar er is ook straks, een straks, 2012. Ja. Wat doet dat nu op dit moment voor jou? Um, nou, de hele. Um, theorie achter het 2012-verhaal. Nou, Herman heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld onder andere Peter Toon in de uitzending gehad en meerdere mensen die zich met het Maya-verhaal in 2012 bezighouden. Nou, ik gebruik die theorie en dus ook die energie in mijn dagelijkse praktijk. En uh, als je met energie bezig bent, dan merk je ook dat er iets aan het veranderen is op dit moment. De tijd lijkt ongelooflijk snel te gaan of stil te staan. Je merkt om je heen dat mensen gejaagd worden. Je merkt dat individualiteit weer plaats begint te maken voor dingen met z'n allen doen. Voor authenticiteit. Je merkt uh, dat het lastig is voor een regering om zich te vormen. Je merkt dat geld... Uh, ineens een enorme toestand was, uiteraard met de crisis die we hebben gehad. En hoe gaat dat precies? Overal om je heen merk je veranderingen. Dus je kan het niet, ook al leef je in het hier en nu, negeren en zeggen dat er niks gebeurt. Want we voelen en we zien het allemaal. En uh, op die manier probeer ik daar zeg maar wel vanuit het hier en nu mee bezig te zijn. Zodat waar we ook naartoe gaan dat dat helder is, dat dat duidelijk is. Ook voor de cliënten die in mijn praktijk komen. Iedereen beleeft het op een andere manier. De een heeft last van het feit dat het niet lekker zit met geld. De ander merkt het bijvoorbeeld in zijn vriendenkring... dat daar uh, dingen niet meer op één lijn zitten. Een ander merkt weer juist dat hij tijd genoeg heeft... en het idee heeft van... Hey, ik ga een heel andere dingen doen dan dat ik deed. Ja, en um, Op een of andere manier voel ik dat aan... en probeer ik dat te ondersteunen met alle disciplines die ik heb... En zo dus zeg maar dat tijdstip van 2012 op een rustige manier zeg maar, zoveel mogelijk althans, te benaderen. Of we de grote bang krijgen op 21-12-2012, dat nou, weet ik, allemaal dat denk ik ook niet. Nee. En dat zijn ook niet dingen die ik echt heel erg belangrijk vind. Maar ik vind het wel een ontzettend interessante tijdspanne waarin we leven. En ik voel me ook wel heel gezegend dat ik dat allemaal mag meemaken. Oké, okay, nu ben je zelf medium. Waar sta jij zelf nu, denk je, over vijf jaar? Ja, dat vind ik een hele interessante vraag, Herman. Ik hoop sowieso dat ik over vijf jaar... en dat is iets heel anders, maar een tweede huisje in Zuid-Frankrijk heb... in het Qatar gebied waar ik heel erg graag kom. Um, het grappige is dat het doel dat ik heb gesteld... en dat is het krijgen van een eigen praktijk... want ik ben altijd managementassistent uh, geweest, directsecretaris geweest hiervoor wist ik al vanaf dat ik 15, 16 jaar was... dat ik een eigen praktijk zou willen. In wat wist ik toen nog allemaal niet... maar dat komt uiteindelijk allemaal dus op mijn pad. Um, iedere keer als ik een doel heb bereikt... dan dient het volgende zich aan. En ik leef dus veel meer in het moment... en ik zie het wel... als dat ik nu kan zeggen... nu ik de praktijk heb... Het mag zich uiteraard uitbreiden, maar dan komt er zo'n dna frequentieproject om mijn pad. Dus daar ga ik dan in. Ik ben heel spontaan en ik ga overal in mee. Ik denk niet zo heel veel na wat dat betreft. Dus ik kan nu niet zeggen dat wil ik of daar wil ik staan. Nee, ik wacht wat zich aandient en ik zie het allemaal wel. Oké, okay, maar je hebt ook gelijk weer twee praktijken. Ik bedoel, waarom niet één praktijk begonnen, maar één in Monster en ja. één in uh, vijf huizen? Ik ben opgegroeid in het Westland. Ik kom eigenlijk uit Den Haag, maar ik ben op mijn zesde verhuisd naar het Westland. En um, ik heb daar dus zoveel vrienden en familie wonen. En die zeiden allemaal tegen mij... Jeetje, Hannik, moet ik 75 kilometer rijden... als ik bij jouw tarotles wil volgen of op consult wil komen. Ik heb daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. En toen leerde ik weer iemand kennen... die daar een heel prachtig kasselcomplex heeft... waar ze um, inmiddels verschillende workshopruimtes in heeft gemaakt. En ze zei, kom hier lesgeven. Nou, dat heet de cultuurschuur. En daar heb ik tegenwoordig zowel praktijk... als dat ik daar dus tarotles geef, intuïtieve ontwikkeling. Dus... Uh, ja, dat gaat zo, dat rolt zo, zeg maar. Dus vandaar. Daar heb ik nog eens een keer een soort droom over gehad. Waar wij het over gehad ja, hebben. klopt. En toevallig ben ik vorige gewe week geweest in uh, het Paradijs in Enschede. En dat is dus ook een uh, broeikas uh, die dus gedeeltelijk vernieuwd is vanwege de vuurwerkramp. Ja. Omdat die dus vernietigd was. En dat is ook een prachtig spiritueel centrum uh, geworden. Ja, maar goed, dat even terzijde. Ja. Um, ik denk dat we weer aan een stukje muziek toe zijn... Uh, Hanneke, je had weer iets... Ja, het volgende nummer wat ik heb meegenomen is O'Black uh, ofwel Cloud van Valicilisa, Vasilisa. En ik zeg het altijd verkeerd, Vasilisa. En dit nummer hoorde ik voor het eerst toen ik de piramides in Egypte in het zicht kreeg. En uh, ja, in die zin betekent dat voor, me echt, voor mij echt zeg maar zijn. Welkom terug bij Inspiratieradio. De tijd gaat razendsnel en we zijn al bijna aan het eind van het programma. Ik wil natuurlijk bedanken Rob Spruit uh, voor het uitzoeken van twee van de vijf muzieknummers en het plaatsen van de uitzending vanaf morgen weer op uitzending gemist bij www.inspiratieradio.nl. Uh, Mario van der Linden, dankjewel voor het er zijn en voor je inbreng en uh, ja, voor alles wat je doet. Dank, dank, dank. Alsjeblieft, want dat was echt heel leuk om te doen. En natuurlijk Hanneke Hoppenbrouwer, ja, ontzettend bedankt. Heel, heel graag zeggen. gedaan, vond het erg leuk om hier te zijn. Het was ook een heel mooi, interessant onderwerp. Dus daar gaan we vast nog veel meer van horen. De volgende, uitzending, de volgende live uitzending is op zondag 17 oktober van 8 tot 9 uur s'avonds. Uh, we hebben dan André van de Braak als gast. Het onderwerp is dan zen -boeddhisme. En ik verzeker je dat het een hele interessante uh, uitzending gaat worden. André is als gast op 13 oktober, dat is de woensdag voor die uitzending bij de Ananda-lezing in de Stadsbibliotheek in Haarlem, in de Doelenzaal. Ik eh, heb de eer dat te mogen organiseren. Hij heeft een boek geschreven dat heet Goeroes en Charisma's. En zijn specialiteit is Nietzsche's opvattingen over de levenskunst. Uh, luisteren dus uh, als je kan uh, 17 oktober naar die live uitzending... die gepresenteerd gaat worden door Richard Buitenhek. Tot dan wordt deze uitzending op zondag tot acht uur, om 8 uur herhaald... en iedere woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Ook kunt u deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site www.inspiratieradio.nl en daar kunt u aanklikken uh, Uitzending Gemist. Wanneer u iets aan ons kwijt wilt of wilt vertellen over een onderwerp voor de agenda of wat dan ook, stuur dan een mailtje naar redactie@inspiratieradio.nl Ik ben Herman Harms. en Ik ben Marja van Linden. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee, waarmee wij hem hebben gemaakt. Hanneke gaat nu nog een mooi stukje tekst uh, voordragen wat ze zelf heeft geschreven het is een column van haarzelf, van haar site die kan je misschien ook nog even noemen En ja, ga lekker luisteren naar Hanneke de column heet verandering of je toe bent aan verandering of niet af en toe is het onvermijdelijk dat is mij ook weer pijnlijk duidelijk geworden de laatste tijd de cliënten in mijn praktijk praten over niets anders dan verandering van werk het uitkristalliseren van hun vriendenkring en voorkomende problemen binnen het gezin en familie in de tijd waarin we op dit moment leven, worden deze zaken uitvergroot en komen ze aan de oppervlakte. Mocht je zelf nog geen conclusies hebben getrokken, of doet dat te veel pijn en kon je hierdoor geen actie nemen, dan doet het universum dat simpelweg voor jou. Het doet meer dan zeer, maar de uitwerking is uiterst effectief. Althans, dat blijkt vaak achteraf. Eerst schudt alles op zijn grondvesten en heb je het gevoel dat de basis onder je vandaan wordt geslagen. De, kaart de toren in het rider Waite tarot deck zegt precies dit en reflecteert de tijd van nu. Ballast die je tegenhoudt om verder te groeien wordt onherroepelijk overboord gesmeten, eigen keuze of niet. De toren is kaart nummer 16 van de Grote Arcana-kaarten. De Grote Arcana-kaarten representeert ons oorgevoel en bijbehorende levensfases, waarin alle elementen zijn vertegenwoordigd. Lucht, aarde, water en vuur spreken alle tegelijk tot je in de reeks van de in totaal 22 kaarten. Aangezien kaart nummer 11 tot en met 22 inzichtelijkheden tijdens ons levenspad beslaan, kan ik je vertellen dat wanneer je in een soortgelijke situatie zit, deze cyclus dus nog uit vijf kaarten bestaat. Vijf kaarten die je vertellen wat je nog kunt verwachten op dit te lopen pad. Namelijk de ster, de maan, de zon, het oordeel en de wereld. Grofweg gezegd betekent de ster dat je niets anders kunt dan je lot aanvaarden en hierin verlichting zal vinden. De maan geeft aan dat de laatste strubbelingen op verstandelijk niveau je gevoel beïnvloeden en dat je waarschijnlijk nog wel even moeite hebt met het wennen aan de nieuwe situatie en leven en beren op de weg kunt zien. De zon geeft aan dat je vervolgens weer kunt genieten als een klein kind van alle nieuwe dingen die zich aandienen en dat je een positieve blik op de toekomst hebt. Doordat de focus eindelijk van het probleem af is, is er ruimte voor het ontwaken van de ziel en de daarbij behorende zielskennis die is vrijgekomen tijdens deze periode. Hierdoor kan de kaart de wereld dit pad afsluiten, is de cirkel rond en is alles in jezelf en om je heen zijn in balans gebracht. Ik put altijd zeer veel troost uit deze wetenschap en ik hoop met dit verhaal dat het voor jou ook het geval is. Belangrijk om in acht te nemen is wel het volgende. Wanneer de cirkel rond is beginnen we weer bij nul. Nul is het getal van de totaliteit, het getal van het begin en het einde. Het is dan ook niet zo raar om te weten dat de kaart 0 de dwaas representeert. Vrolijkheid en spontaniteit, maar ook chaos en ontwrichting. Want ja, we weten allemaal dat wanneer het volgende zich aandient, we net als de dwaas gewoon weer opnieuw deze cyclus mogen doorlopen. En herken jij dit, dit laatste als jouw pad? Dan heb je nog 21 kaarten te gaan. Geniet van deze reis, jezelf en de verandering, want je wordt er namelijk een nog mooier mens van. En dit alles is terug te vinden op www.healingenadvies.nl. Dank je wel. Dank je wel, Hanneke. Dank je wel, lieve luisteraars. Tot de volgende keer.